Oliver Twist De wereld is een rare plek, geplaagd door de slechten en gered door de goeden. Dit verhaal leidt ons naar beiden. Dit is het verhaal van Oliver Twist die naar een weeshuis werd gebracht in een stadje Mudford op een regenachtige stormige avond. Ik heb dit arme kind gevonden. Neem hem alsjeblieft aan. Goed om. Zalve twist leefde de eerste tien jaar van zijn leven in het weeshuis. Dit waren tien jaar van geen familie, niemand die echt om hem gaf en bijna geen eten. Dit is echt te weinig. Ik had zoveel honger gisteravond dat ik haast niet kon slapen. Wat moeten u dan meer gaan vragen? Wie gaat dat doen? De kok zal ons slaan als we dat doen. Ik heb een idee degene die het halve stokje trekt zal meer vragen. Oké, okay. oké. Okay. Alsjeblieft meneer, mag ik nog wat meer? Wat zei je net dan? meneer? Ik wil nog wat meer. Ik zal je leren om meer te krijgen. Laat hem los jij. Komen jullie tegen mijn opstand? Je verboet je twist. Je zal boeten. Niet alleen werd Oliver gestraft voor het vragen om meer soep. Hij werd ook uit het armenhuis gegooid en naar een timmerman als leerling gestuurd. Hier Oliver, dit is waar je gaat werken. Noah, deze jongen is jouw verantwoordelijkheid. Hij zal met je de kamer delen. Leer hem onze kunst. Ja, meneer. Dus, wat hebben we hier? Een ziekelijk klein wezen? Wat voor nut zal je voor me hebben dan? Bij een kamer delen. Kom op. Dat zal nooit gebeuren. Snap je? Dat zal ik tegen meneer Sofieberry zeggen. Echt? Wat een hemelsnaam. Meneer Sofieberry. Meneer Sowerberry. Meneer wat nu de nieuwe jongen Noah doen? Ik viel over het hout en het mes had me kunnen doden, meneer. Maar meneer... Genoeg, Oliver. Als ik ooit hoor dat je je weer zo gedraagt, zal ik je persoonlijk straffen. Heb je me begrepen? Je kunt er maar beter aan wennen. Het weeshuis heeft je zeven lange jaren aan ons gegeven. <lacht> Oliver pakte al zijn spullen en rende weg in de nacht. Hij liep wekenlang. Op weg naar de stad Londen. Verre weg van het weeshuis. En verre weg van Mr. Sowerberry en de verschrikkelijke Noah. Zoete smeltende croissants voor maar 5 cent per stuk. Voor maar 5 cent per stuk. Gast... Ga je nu weg? Eet het maar op. Deze krijg je van mij. Dank je. Heb je nog nooit eerder hier gezien? Nieuw in Londen? Ja. Ik ben Jack. Ze noemen me de Artful Dodger hierzo. Hoe word jij genoemd? Mijn naam is Oliver. Oliver Twist. Weggerend? Geen zorgen, Oliver. Ik ken iemand die jou bij zich wil houden voor geen geld. Kom met me mee. Bedankt. De Artful Dodger nam hem naar een man met de naam Fagin... die in een afgezonden deel van Londen leefde. Artful Dodger en een aantal andere kinderen leven ook bij hem. Doe open, ik ben het. En wie heb je bij je? Dat is Oliver Twist. Hij is oké, okay. hij hoort bij mij. Oliver Twist? Je lijkt hongerig, gozer. Charlie, haal hem wat te eten. Laat me deze even wegleggen. Wij maken portemonnees hier. Zit, ah, hier is je eten. Misschien voor het eerst in zijn leven had Oliver een fatsoenlijke maaltijd en hij viel al snel in slaap. Morgen zal hij met jullie allemaal meegaan. Zo snel? Nou, hoe eerder hij leert, hoe beter. Want anders kan ik hem hier zo niet gebruiken. Let erop dat er niets verkeerd gaat, oké? Okay? De volgende morgen stuurt Fake en Oliver erop uit met de jongens voor zogenoemde zaken. Oliver had geen idee wat voor zaken dat waren. Hij ging er simpel vanuit dat het ptomenees maken was. Ga en denk erom. Je moet werken om hier te kunnen blijven, ja? Ja, meneer. Een goede dag, meneer Brownlow. Goede dag, meneer Collins. Kijk nu... Oliver was geschokt om te zien dat het echte werk van Fagin en zijn jongens niet potemonnees maken was, maar om ze te stelen. Artful Dodger en Charlie renden weg. En de menigte dacht dat Oliver de dief was en begonnen achter hem aan te gaan. Al snel haalde een politieman hem in en arresteerde Oliver. Kom hier jij, ik zal je naar de rechter brengen en je zal zeker zeven jaar gevangenis krijgen. Officier, zeven jaren... Dat is best veel of niet dan? Nee, de rechter zal een voorbeeld van hem maken. Dat verdient de dief. Oliver werd naar de rechtszaal gebracht en moest voorkomen bij de rechter. Mr. Brownlow pleitte voor genade voor de kleine jongen... maar de rechter was streng en onbuigzaam. Hij wilde net Oliver zeven jaar naar de gevangenis sturen... toen Mr. Collins eraan kwam. Maar meneer, ik heb niks gestolen... Officier, Heb je hem op de locatie gearresteerd? Ja, meneer. De hele menigte achtervolgde hem toen ik hem pakte. Mijn heer, zeven jaren is veel te streng. Bemoei je niet met de zaken van de wet, meneer. Ik verklaar dat de jongen naar... Wacht, heer. Wat is het? Hoe durf je je te mengen in de zaken van de rechtbank? Excuseer mij, meneer, maar deze jongen is onschuldig. De echte die ontsnapte. Ik zag het met mijn eigen ogen. Officier, zag je hem zelf niet iets stelen? Nee meneer. Buh. Goed dan. Ik verklaar dat deze jongen onmiddellijk vrij wordt gelaten. Volg ze. Ik heb werk voor je. Ja. Die jongen Oliver. Je moet hem van mij in het dief veranderen. Nou, hij is al opgepakt voor het stelen. Nee, hij is vrij en niet bij Mr. Brownlow. Wat een opluchting, de arme jongen. Je moet hem terughalen en een dief van hem maken en me alles over hem vertellen. Waar komt hij vandaan? Wie zijn zijn ouders? Had hij een medaille bij zich toen hij hier werd gebracht? Vertel me alles of ik zal je aan de politie overleveren. We weten niks over Oliver behalve dat hij niet uit Londen komt. Hij komt uit het weeshuis in Medford. Na zijn beproeving was Oliver erg in de war... En het duurde enkele dagen voordat hij weer in orde was. Er werd erg goed voor hem gezocht in het huis van Mr. Brownlow. Mr. Brownlow, alles komt goed. Deze jongen intrigeert me. Wanneer hij beter is, moet ik weten waar hij vandaan komt en wie zijn ouders zijn. Waarom ben je zo geïnteresseerd in het verleden van de jongen? Hij komt uit een weeshuis. Ze is een vriendin van me. Oliver's gezicht lijkt zoveel op die van haar. Ze kan zomaar zijn moeder zijn. Precies, dokter. Ze was een vriendin van de familie. Ik heb al tien jaar niks meer gehoord. Oliver werd sterker en Fagan had de arts gevraagd... om op het huis van Mr. Brownlow te letten... zodat ze Oliver konden ontvoeren op het moment dat hij het huis uit zou komen... Brownlow gaf hem geld en vroeg Oliver om wat boeken terug te brengen naar de boekenwinkel. Hij is onze zoon. Alleen heel erg boos nu. We zullen hem naar huis brengen. Kom op, zoon. Je krijgt de nieuwe schoenen die jij zo graag wil. Kom nu maar naar huis en ga wat eten. Vegen bracht Oliver naar zijn huis en plande een overval die avond om van Oliver een dief te maken, net zoals hij dat Mangs beloofd had te doen. Laat hem gaan! Nee, Nancy. Hij gaat meedoen aan een overval. Die avond nam Fagin Oliver mee naar een groot, chic huis. Ga via het raam naar binnen en doe de deur open van binnenuit. Als je het niet doet, heb je geen idee van hoe erg ik jou zal gaan straffen. Ga nu! Wie is daar? Wie is in het huis? Ren! Dit huis was van Mrs. Rose Mayfield en ze werd vervuld van medeleven toen ze Oliver's zielige gezicht zag. Ze ging zorgen voor Oliver. Op een dag kwam een vreemde bezoeker voorbij om haar te zien. Het gaat over Oliver. Ontmoet me op de London Bridge om twaalf uur alsjeblieft. Oliver, kun jij hier iets over zeggen? Nee mevrouw, het klinkt alsof de vrouw Nancy was van Vegens bende. Maar ik weet iemand die kan helpen. Wie? Uh, meneer Brownlow. Hij was erg aardig van me toen ik bij hem was. Oh, meneer Brownlow is een familievriend. Ik zal meteen met hem gaan praten. Dus sprak Mrs. Rose met Mr. Brownlow en hij ging akkoord om naar de London Bridge te gaan die avond. Nancy wachtte op hem. Mr. Brownlow! Miss Nancy is het? Ja. Je had ons iets te vertellen over Oliver Twist? ja. Er is een man met de naam Mr. Monks... die per se van Oliver een dief wil maken. En hij wil ook graag weten over de ouders van Oliver... en ging naar het weeshuis in Matford om dingen uit te zoeken. Hij zocht een of andere medaille. Ik heb geen idee waarom. Goed dan, Miss Nancy. Bedankt. Ik zal dit gaan uitzoeken. Dus meneer Brownlow liet het hoofd van het weeshuis komen... en liet ook Mr. Monks naar zijn kantoor komen. Dus... Was er een medaille bij Oliver toen hij aan jullie werd gegeven als baby? Ja meneer, hier is het. Agnes, dus ik had gelijk. Oliver is de zoon van mijn vriendin Agnes. Mag je gaan meneer. Jij hield een medaille die van de jongen was bij je. Je stal het van hen. Je gaf niet genoeg eten aan de kinderen in het weeshuis. En je gooide Oliver eruit alleen omdat hij meer soep wilde. Hoe durf je? Het spijt me zo, meneer. Mannen zoals jij die stelen van kinderen kan me niet vertrouwen. Je bent niet langer het hoofd voor Mudford en ik zal je naar de gevangenis sturen. Meneer! Haal hem weg! Waarom wilde je dat Oliver een dief zou worden? Omdat het mijn jongere broer is. En mijn vader zei dat een van ons broers iets tegen de wet zou doen... ons gedeelte van de werelde aan de andere broer gegeven zou worden. Dus jij wilde dat dit kleine kind een dief zou worden... zodat jij zijn geld kon houden? Schaam je, Monks! Door dit te doen, heb jij de wet overtreden. Jij gaat ook naar de gevangenis en al je geld gaat naar Oliver. Haal hem weg! Miss Rose, Oliver is de zoon van je zus Agnes... Oh, Oliver. Oliver, jij bent een rijke jongen. En ik wil je ook een familie geven. Ik wil je adopteren als zoon, als je dat goed vindt. Oh, dat zou ik zo graag willen. Oh, ook een verzoek, meneer. Wat is er, Oliver? Gebruik alsjeblieft de rijkdom die ik heb om de kinderen in het weeshuis... en de jongens van Vegas Bennett te helpen. Ik ben zo trots op je, Oliver. En geen zorgen... Ik zal ervoor zorgen dat alle jongens naar school gaan en leren om net zo goed en guld te zijn als jij.